11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse premier May eist uiterlijk morgen uitleg van Rusland... over het zenuwgas waarmee de Russische dubbelspion Skripal... in Engeland is aangevallen. May zei eerder vanavond dat het gas in Rusland is ontwikkeld... en dat Rusland waarschijnlijk ook achter de aanval zit. De dubbelspion en zijn dochter werden ruim een week geleden... in Salisbury vergiftigd. Ze liggen beide in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Vrouwen zijn nog altijd sterk in de minderheid in de lokale politiek. Van alle kandidaten die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen... zijn maar drie op de tien vrouw, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er is in heel Nederland niet één gemeente... met meer vrouwen dan mannen op de kieslijst. Wel is er eentje met net zoveel vrouwen als mannen, en dat is Heemstede.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 Het weer, vannacht hier en daar regen, minimaal tussen 4 en 8 graden. Morgen wordt een druilerige dag en het voelt kil aan. Smiddags is het 6 tot 8 graden. Woensdag geregeld zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl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 Nu te zien in de tentoonstelling A Wonderful Journey in Singerlare. Gute Nacht, Freunde. Het wird tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette.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 Ze verloor haar onderbeen, onderging onder meer vijf longoperaties... en werd 74 keer bestraald. Twee maanden geleden werd er bij haar nog een nekwervel vervangen. En ze is nog steeds, van, nog steeds niet van die, in haar eigen woorden, kutkanker af. Maar vandaag won Bibian Mentel voor de tweede keer... Paralympisch goud op haar snowboard. Ik ga proberen helemaal nooit meer ergens over te klagen. Goedenavond, welkom bij dit oog op maandag. Astrid Holleder sprak vandaag in de rechtszaal. En pleegde in haar eigen woorden het ultieme verraad. NRC-verslaggever Jan Meijers was erbij. Het Europarlement pikt het niet, de doorgerommelde benoeming van Martin Selmayr tot de machtigste ambtenaar in Europa. En onze rubriek Allemaal Lokaal komt vanavond uit Waddingsveen. En tot slot zetten we een spotlight op het artiestenpaar Jay-Z en Beyoncé want ze komen naar Nederland. Dat alles naar de nieuws, na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 12 maart. De Britse regering is er zo goed als zeker van de Russen zitten achter de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal en zijn dochter. Premier May zei in het parlement dat het Zenuwgas dat is gebruikt van Russische makelij is. Het is nu clear Mr grade type Russia. De Britse regering neemt de zaak hoog op en beschouwt het als een roekeloze aanval op haar grondgebied. Het was een indiscriminate en reckless act tegen het United Kingdom. En premier, premier May wil uiterlijk morgen een reactie van de Russische regering... anders volgen er maatregelen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... noemde het debat in het lagerhuis een circus. 120.000 vacatures zijn er bij ziekenhuizen en zorginstellingen. En het kost grote moeite om ze te vervullen. Bovendien wordt het tekort in de toekomst alleen maar groter. Het ziekenhuis Slotervaart maakt zich zorgen. De rek is er wel uit. We zien ook echt dat personeel aan het einde van het Latijn is soms. En nu gaat het nog, maar de komende jaren wordt het best spannend. En nu al worden met kunst en vliegwerk de gaten in het rooster opgevuld. Bijvoorbeeld met uitziendkrachten of pensionado's. Ik zat nog helemaal in de flow en alle werkprocessen zaten nog dusdanig in mijn hoofd. Dat ik dacht van nou ja, ik heb nog fit en energie genoeg. Ik pak die job toch nog even voor een tijdje aan. Ook wordt er ingezet op zij -instromers. Ik kom uit het bedrijfsleven. In de automatisering vroeger gezeten, in de bouw best wel lang, ook als stucadoor. Wat het gewoon iets wil doen waar ik echt voldoening uit kan halen... en ik denk dat dat de zorg is. Want voor het geld hoeven ze het niet te doen. Ze leveren flink in. 50 ja. 50 ja, minder. Minder, ja, ja, minder. Dat is gewoon echt een stap omlaag en voor mij in dit geval echt 50 omlaag genoegen nemen met 50 minder. Bij ING draaien ze het om. Daar krijgt ING-topman Hamers de ruim 50 bij... als het aan de Raad van Commissarissen ligt. Minister Hoekstra van Financiën is het er niet mee eens. Hij broedt op maatregelen om die loonsverhoging te voorkomen. Wij zullen zelf ook aan de slag gaan met maatregelen... en kijken wat wel en niet mogelijk is. En de Raad van Commissarissen besloot vorige week... dat de topman van ING ruim 3 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Wij willen als kabinet echt dat de ING dit heroverweegt. Dat de ING dit voorstel van tafel neemt. En daarbij is het volgende goed om te weten. Voor de helderheid, het is hier niet een koekjesfabriek... het gaat hier om een systeembank. Het is Bibian Mentel dus weer gelukt. Ze is voor de tweede keer op rij Paralympisch kampioen Snowboard Cross geworden. Ja, te gek. Onverstel, onverstelbaar, Onvoorstelbaar. De overwinning kwam niet zonder slag of stoot. In de finale botsten zij en Lisa Bunschoten op elkaar. Ze kwam eigenlijk meer naar rechts en ik kon geen kant op, dus ze reed op me in. Toen was het wie het eerst opstaat eigenlijk. Ik keek nog wel om en dan vond ik het vreselijk om door te rijden. Maar ja, aan de andere kant wil je ook winnen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Ja, en dat beeld van dat snowboard cross... dat staat vast in de krant van morgen. En wat daar nog meer in staat, weet Michel Koenen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW... wil af van de strenge privacyregels voor zieke werknemers. Staat in trouw. Het is nu niet te doen om ze goed te begeleiden. In de krant noemen ze een aantal voorbeelden. Zo mogen werkgevers niet vragen naar functionele mogelijkheden... en beperkingen van een zieke werknemer. Kortom, je mag niet vragen of iemand nog kan zitten of staan... of zich langere tijd kan concentreren. Dat is toch onhandig, stellen de werkgevers. Ook willen ze af van de bedrijfsarts. Die wordt nu na zes weken ingeschakeld... Veel te snel, stelt VNO-NCW. Bovendien kost het een boel en levert het niks op. Bent u optimistisch over uw pensioen? Dan bent u niet de enige, dat schrijft het FD. De meeste Nederlanders zijn namelijk hoopvol gestemd. Maar dat is vaak niet terecht. De reden? We krijgen te weinig inzicht in mogelijke tegenvallers... als indexeren en korten. En dat moet snel te zien zijn op je pensioenoverzicht... vinden de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouders zien dan ook wel wat in het voorstel van minister Koolmees. Die wil drie bedragen op je overzicht. Een bedrag voor als het tegenvalt, een gewoon bedrag... en een bedrag als alles meezit. Na de brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen... leek het wel alsof peilingen er steeds verder naast zitten... Maar, schrijft de Volkskrant, dat is absoluut niet zo. Ze worden zelfs iets beter, blijkt uit Brits onderzoek. De onderzoekers vergeleken meer dan 30.000 verkiezingspeilingen uit 45 landen met elkaar. En wat bleek? Ze verschilden gemiddeld maar zo'n 2% van de uiteindelijke verkiezingsuitslag. Dat beeld herkent een peilingsspecialist van de Universiteit Leiden. Enig kritiekpuntje volgens hem de moderne communicatiemiddelen. Vroeger ging je namelijk nog persoonlijk langs de deur... om mensen om hun mening te vragen. Maar tegenwoordig met telefoon en internet is het nog maar de vraag... in hoeverre mensen echt willen meewerken, zegt de specialist in de krant. In het AD meer aandacht voor de opmerkelijke keuze van VVV-spits Lennart T. Die is een paar weken uit de running... om een doodzieke leukemiepatiënt te helpen met zijn bloed. De Duitser werd zeven jaar geleden stamceldonor. En nu is er een match en kan hij met een beetje geluk een leven redden. Fijn voor iemand die het voetballen een keiharde wereld noemt... waarin eigenbelang vaak boven naast de liefde gaat. In Venlo hoefden ze dan ook niet lang na te denken over de wens van T. Trainer Stijn is trots op hem. Want zijn toekomst op het veld is nog onzeker omdat hij is gehuurd. Maar hij kiest nu toch voor een ander en niet voor zichzelf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dat is mooi. Something was dat van Jamie Cullen. Ja, ze zat vandaag in een hokje in de bunker. Alleen de rechters en officieren van justitie konden er zien. Astrid Holleder, Holleder de zus van. In de zaak tegen Willem Holleder werd zij vandaag verhoord. Misdaadjournalist journalist Jan Mees van NRC. Goedenavond. Goeiedag. Je was erbij. Um, jij kon er dus ook niet zien, maar wel horen. Mm -hmm. um, Geef je indruk, wat voor indruk maakte ze? Nou, ze klonk uh, vertrouwd, zoals ik haar heb leren kennen... sinds ik haar in 2015 voor het eerst interviewde. Standvastig, zelfverzekerd, maar ook emotioneel. En uh, ja, toch, na al die jaren, uh, weer met een opvallend verhaal. Want, wat was het meest opvallende aan haar verhaal? Uh, nou, los van de, zeg maar, de, de, de welhaast destructieve emotie die er in die familie uh, heerst... Uh, vertelde zij. Uh, maar, maar wacht even, destructieve emotie. Hoe kwam die tot de uiting? Nou ja, dit, dat komt dan tot uiting. In de zin dat zij, zij, zij zegt van ik heb het ultieme verraad gepleegd. Ja. Zij, de jongste teller van de familie, heeft haar oudste broer opgeknoopt. Ja. Ze zegt dan van ja, dat is ook de oudste zoon van mijn moeder. Om ja. dat maar even in perspectief te zetten. Ja. En tegelijkertijd zegt ze: Ja, ik kon niet anders. Ik het moorden moest stoppen. Uh, mijn leven stond op het spel. Het leven van mijn zus stond op het spel. Het leven van onze kinderen staat op het spel. Uh, dus we moesten wat doen. Uh, en dan zegt ze tegelijkertijd: Ja, maar weet je, als ik hem, als ik zeker wist dat hij nooit meer wat zou doen. Mm. Dat hij niemand meer zou vermoorden. Dan zou mm. ik hem nu meenemen. Uh, en dan daarna de, vol de volgende zin: uh, Ja, het is alsof je een lieve hond hebt die kinderen buiten, dan ja. moet je ook kiezen. Ja. Nou, nou ja, die en dat. En is, hoe komt dat er dan uit? Ik bedoel, want dit, dit, dit, ja, dit, dit klinkt als een een innerlijk conflict natuurlijk ja. bij haar. Hoe hoe komt dat eruit? Nou, dat, dat komt er dan uit doordat ze uh, op sommige momenten hele ronde, rechte uh, uh, verklaringen uitspreekt, die en ze zich heel duidelijk uitspreekt over de verhoudingen, over dat ze bijna college aan het geven is over hoe ze die al die opnames die zij heeft gemaakt, hoe je die moet beluisteren. Ze is advocaat, hè, ze dus is kan advocaat, ze kan ja. spreken. Ze kan goed spreken. Ja. Ze, ze weet hoe ze. Uh, hoe ze contact moet maken met zo'n rechtbank. Ze weet wat ze moet vertellen. Van belang is, er, zitten, er zijn twee vrouwelijke rechters en één, de, de voorzitter is een man. Uh, zij heeft op een bepaalde manier, als het gaat om dit onderwerp, heeft een connectie met vrouwen. Uh, ik had het daar vanavond nog over met Antoinette Schulderman, die haar voor de Volkskrant heeft geïnterviewd naar aanleiding van het verschijnen van haar boek Judas. Mm -hmm. En daar zit wel, nou, dat, dat, daar zit een soort van klik. Het is, het is, een, zeg maar, het is in een mannenwereld, vertelt hij. Het vrouwenverhaal, het, het mm. empathische verhaal, zou ik maar mm. zeggen. En daar heeft ze wel een klik mee. Nou ja, en dan, om dan maar te komen op de substantie van de dag... op een gegeven moment vertelt zij... Uh, tussen neus en lippen door, van ja, er zijn nog meer opnames. Nou, dat valt... Nou, oh ja... Nou, dat, ik, mij viel dat meteen op. Hé, hey, nieuwe opnames. Nog meer, want, nog. Want, want tot nu toe heeft ze al ja. veel laten horen... Precies. van alle gesprekken die ja. zij, zonder dat hij het wist... Ja, de afgelopen had er jaren ja, heeft Precies. opgenomen met nou, haar broer. Ja. En, en, en vervolgens bleek tussen neus en lippen door... Ja, er zijn nog meer opnames. En weer, een, zeg maar een pauze verder, zei ze op een gegeven moment... van nou ja, ja er is ook nog een opname van... Uh, uh, ja, van een gesprek wat heel gevoelig ligt. Uh, en toen begon ze te huilen. En toen vroeg de rechter... Van waarom bent u nu zo emotioneel? Nou, zei ze... tranen in haar... met een snik in haar stem... Uh. omdat hij nu weet dat het klaar is. En toen vertelde ze... waar die, waar, waar die opname over ging. Nou, Er is een, er is een moment geweest... Dat, hij, dat zij met Willem sprak... over de strafzaak... die aanpalend is... aan deze zaak... waar uh. een aantal zelden, van dezelfde moorden ter sprake zijn gekomen als in deze zaak. Hmm. En de hoofdpersoon in die zaak is Dino Sereld. Dat is een, een, een criminele partner van Willem Holleder geweest. Ja. En uh, de advocaten van Dino hebben op een gegeven moment laten weten... ook aan Holleder en zijn toenmalige advocaat... Uh, Dino gaat verklaren tegenover het hof. En toen heeft Astrid met Willem gesproken over het risico... wat het feit dat hij Dino zou gaan verklaren over... Hmm. Uh, uh, de kwestie. Wat voor risico's dat zouden zijn voor, of het mee kunnen brengen voor Willem Holleder. Want Dino zou kunnen zeggen hey, ik heeft ja, opdracht gekregen precies, van Willem Holleder. Precies. Dat ja. soort dingen zou hij kunnen zeggen. Ja. Nou, en dus Astrid vertelt dus, hij weet dat het nu voorbij is. Zij weten natuurlijk van elkaar welke gesprekken ze gevoerd hebben. Alleen weet Willem niet welke gesprekken zij heeft opgenomen. Mm -hmm. En vervolgens zei ze als je dat gesprek hoort, dan zul je horen... dat er dat, dat, dan blijkt dat er weinig fantasie voor nodig is... om te begrijpen wat er gezegd wordt. Met andere woorden, het is een uitgesproken gesprek... Hmm. over de substantie. Want tot op heden ging het heel veel over de familieverhouding... over het geld, ja, hoe het allemaal gegaan is. Ja, ja, ja, maar ja. nog weinig over wat er op de telasteling staat. Namelijk ja. liquidatie. Ja. En nu komt zij in één keer out of the blue. Ja, er zijn nog meer opnames. En oh ja, op één van die opnames, die zou wel eens heel erg belastend kunnen zijn. Want daar zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat Willem Holleder... als de dood is, dat die Sorel gaat verklaren. Dat ik de opdracht heb gegeven, Waaruit dus blijkt dat Sorel wat te verklaren heeft. Oké. Hoe verrassend is het dan dat ze daar nu mee komt? Wat voor strategie zit daarachter? Want die advocaat van Holleder heeft zich natuurlijk kunnen voorbereiden... op van alles en nog wat... Maar niet hierop. Kijk, dit, dit, is, dit is een Hollederiaanse schaakspel, zou ik haast willen zeggen. Kijk, wat je hier ziet, is twee mensen die over elkaar staan. en die, die strijden op leven en dood over de vraag: gaat hij levenslang krijgen of niet? Astrid zegt dan: Ik heb al levenslang. Ik, ik zit de rest van mijn leven tussen vier muren. Ik moet altijd over mijn hoofd heen kijken. Ook als hij uiteindelijk voor levenslang veroordeeld wordt. Ik, ben, ik zal mij nooit meer veilig voelen. Maar. Um, wat ze, wat, kijk, wat zij, wat zij van elkaar weten is... wat ze allemaal met elkaar besproken hebben, nogmaals. Alleen weet Willem niet wat Astrid Hamel heeft opgenomen. Mm. En zij weet wel, en dat zei ze vandaag ook weer tegen de rechtbank... Ze zei van ja, kijk, als ik die opnames hier niet had gemaakt... dan was het mijn woord geweest tegen ja. zijn woord. En ja. hij is heel goed in staat om andere mensen te laten geloven... Ja. wat hij vertelt. Met andere woorden, met schaakspel bedoel je... dat dit voor haar een hele belangrijke zet is... om te garanderen dat hij levenslang krijgt. Want anders is haar leven. Nou ja, dat... dat nou, het, het is, het is, kijk, zij realiseert zich. Ik moet op een of andere manier... die recht rechtmaken van overtuigen... dat hij het gedaan heeft. En... en, en met die, met die gedachte in haar achterhoofd is ze toen ze is gaan verklaren bij de politie. Is ze ook gesprekken op gaan nemen mm -hmm. in de wetenschap? Het is mijn woord tegen zijn woord, dus ik, mo ik moet zorgen dat die rechtbank het niet alleen van mij hoort, maar dat hij het ook van hem van, hoort, van hem hoort ja. via die opnames. Ja. Nou, vervolgens heeft ze dus een hele batterij opnames verstrekt dan het Openbaar Ministerie. Die zijn ook bij Holleder zelf terechtgekomen. En heeft ze, nou ja, of ze dat bewust heeft gedaan of niet... daar zullen we wel nooit achterkomen. Maar het is natuurlijk wel heel toevallig dat dat nu uitkomt. Heeft ze een aantal opnames achtergehouden. En daarvan zegt ze nu, er is één opname... die ja. aan de fantasie ja. weinig overlaat. Oké, okay, we moeten helaas alweer, <laughs> alweer afsluiten. laatste vraag... Dit schaakspel gaat vrijdag door. Want dan uh, gaat de advocaat van Holleder mm -hmm. haar vragen stellen. Wat wordt zijn tegenzet? Um, misschien wel dat hij vrijdag gaat zeggen... ik ga even niks vragen. Ik wil eerst al die opnames beluisterd hebben... en dan verder met het verhoor. kan ook zijn dat het voor die advocaat heel moeilijk is... om Holleder nog in bedwang te houden. En dat willem zelf... Vragen gaat stellen. En ja dan zou het ook wel eens uit de hand kunnen lopen. Dat, dat, daar zat vandaag al een beetje teken in. Er was, om nog één anekdote te vertellen. Ja. zat een, een tekenaar die zat wel in de zaal. Ja. En die zei achteraf. Alois Oosterwijk. Iemand die hem al lang volgt. Zijn hoofd was helemaal rood aangelopen. En hij, hij was echt emotioneel ook. Dus in die rechtszaal lopen de emoties echt hoog op. En dat kan natuurlijk ook een keer uit de hand lopen. Oké. Okay, maar als hij als een goede advocaat heeft. Dan zorgt hij dat dat niet gebeurt lijkt me. Ja, maar hij ging vandaag ook al. Ondanks dat de rechtbank zei van zou u dat nou wel doen, meneer Hollander zou u niet even met uw rechtbank overleggen. Meteen zeggen van nou, ik weet nog niet of ik die vraag ga beantwoorden. Ja, Dank is, dankjewel. Graag gedaan. <middels>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 That you don't know what you've got till it's gone. The day, fairy put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? The day, paradise.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 Een van de allergrootsten uit de popmuziek, Joni Mitchell met Big Yellow Taxi. Brussel bij Nacht. Brussels bij Nacht. Al weken gaat het erover in Brussel. De benoeming van de Duitser Martin Selmayr tot hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. Selmayr was jarenlang de rechterhand van commissievoorzitter Jonker... en die heeft hem deze topfunctie... zou hem deze topfunctie als bedankje hebben toegeschoven. Vriendjespolitiek en nepotisme waren nog de mindere verwijten. Vanavond wilde het Europese parlement duidelijkheid... over deze kwestie in Straatsburg. En daar is dus ook Arjan Noorlander. Goedenavond, Arjan. Goedenavond, Chris. Ja, nog even, nog even kort recapituleren: Selmaer werd gecatapulteerd naar de belangrijkste ambtelijke functie van Brussel zonder sollicitatieprocedure, zonder controle. Is er iets meer duidelijk geworden vanavond? Nee, uh, eigenlijk niet. Uh, de uh, Eurocommissaris Uttinger die gaat over het personeelsbeleid. Een Duitser die zou vandaag meer uitleg geven. En het enige wat hij eigenlijk heeft gezegd is: geloof ons maar, het is allemaal keurig via de regels gegaan. Die Selmeijer is dan wel als politieke rechterhand van Juncker... ineens de allerhoogste ambtenaar van 33.000 uh, uh, Europese ambtenaren... van de Europese Commissie geworden. Maar dat is helemaal volgens de letter van de wet uh, gelopen. Geloof het maar. En veel verder dan dat kwam hij eerlijk gezegd niet. Nou, uh, dan ben ik benieuwd of hij daarmee mee wegkwam. Hoe ging het eraan toe vanavond? Nou, dat was eigenlijk wel opvallend. Het Europees parlement is wel eens bescheidener geweest, zou je kunnen zeggen. Partijgenoten, coalitiegenoten, politieke tegenstanders. Je merkte echt dat de Europarlementariërs boos waren over deze benoeming. Echt verontwaardigd waren, ook niet serieus genomen voelen... door het feit dat de uitleg nog steeds ontbreekt. En dat zag je in het debat vandaag. Ze gingen echt voluit. Bijvoorbeeld beginnende, laten we eens naar een paar van die Europarlementariërs luisteren... met Sofie in het veld.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 God, the UK is leaving. The Commission will have to choose what is more important: the career of Mr. Selmayr or the credibility of the European Union. Ja, dat laatste was was uh, in het veld weer oh, hè? en ja, en Nigel precies, Farage ja. hoorde ik daarvoor. Um, maar de goed, de uh, van de ook. ja, uh, heel veel uh, boosheid dus in het Parlement. Maar ja, ja, jammer, want ze gaan er helemaal niet over, toch? Ja, ja, dat is vaak de tragiek van het Europees parlement. Ze vinden heel erg veel, maar uiteindelijk gaat alleen maar... de Europese Commissie over de benoemingen van de Europese Commissie. Maar ze hebben zeker politiek wel wat bereikt. Ze hebben met elkaar afgesproken dat ze een onderzoek gaan doen... een parlementair onderzoek naar die benoeming. Die kan er niet toe leiden dat ze hem uiteindelijk echt weg kunnen sturen. Uiteindelijk kunnen ze alleen maar de hele commissie in één keer wegsturen. Nou, dat is wel een erg dramatisch instrument. Maar ze kunnen wel dat onderzoek gaan doen. En dat betekent dat ze voorlopig in ieder geval politiek de druk op de keten houden dat dit onderwerp in de media blijft bij politici onder de radar blijft en dat het dus vooral heel pijnlijk blijft voor die Europese Commissie. Ja, en wat, wat ik nou zo onbegrijpelijk vind, er zitten er 28 eurocommissarissen, die zijn er allemaal bij geweest, eh, waaronder eh, onze eigen Frans Timmermans, die jij heel regelmatig eh, speelt. Wat, wat, wat, hebben die, wat hebben die zitten doen? Hebben die het niet in de gaten gehad? Wat vindt Frans Timmermans ervan? Ja, dat is, dat is een van de meest ongelofelijke zaken die, die daar zijn gebeurd. Uh, Selmeijer werd benoemd tot assistent-secretaris-generaal. Daar was iedereen het wel mee eens. Nou, vooruit, dan mag hij dat worden. En acht minuten later was ineens de zittende secretaris-generaal... Uh, Italianer, een Nederlander, weg. Uh -huh. En werd Selmeijer in het zadel geholpen en geen van die andere 27 eurocommissarissen durfde wat te zeggen... wilde wat zeggen, durfde tegen die beslissing van Juncker in te gaan. Nou ja, dat zijn precies de vragen die iedereen heeft... aan die andere 27 eurocommissarissen uit 27 Europese landen. En geen van hen, ook Frans Timmermans... heeft daar nog enige verantwoording voor afgelegd. Ze hebben het laten gebeuren. Hij is nu de secretaris-generaal. Je merkt dat iedereen buiten die 28 eurocommissarissen daar buiten gewoon ontevreden over is het ziet als een grote beschadiging van Europa... maar alle 28 eurocommissarissen hebben tot vandaag nog geweigerd... daar eigenlijk een reactie op te geven. Ja, maar je, want je, heb je Timmermans dan naar gevraagd? bedoel, transparantie zeker, was, was zo'n beetje zijn... Uh, zijn uh, uh, ja, nou, laat maar zeggen, uh, waar die campagne op zou voeren... als die uh, campagne had moeten voeren voor die positie. Ja. Nou, ik kom hem niet elke dag tegen in de koffietent, nee. helaas. Dus ik heb het hem nog niet persoonlijk kunnen vragen. Maar ik, ik heb hem wel regelmatig aangevraagd als interview... en daar persoonlijk voor benaderd. Maar tot nu toe heeft hij daar nog niet uh, hmm. toegestemd. Dus hij wacht het af. Hij is voorzichtig... of misschien wel een beetje bang over de gevolgen van, uh, van deze benoeming. En even niet zo heel transparant dus. Um, vorige keer ging het ook over de cadeautjes... die Selma je beloofd zou hebben aan de commissarissen. Uh, vijf jaar uh, wachtgeld, een auto met chauffeur, twee assistenten. Uh, zijn daar nog bewijzen voor op tafel gekomen? Nee, daar zijn verder geen bewijzen voor op tafel gekomen. Dat is uh, de tamtam -tam rond de Europese Commissie. Dat dat beloofd zou zijn. Daarvoor is nog niks op papier verschenen. En daarvan zegt de Europese Commissie nu zelf... dat dat absoluut niet waar is. Van alle zaken rond die benoeming die schimmig blijven... hebben ze daar in ieder geval geprobeerd enige duidelijkheid over te geven. Zij zeggen nu, ja. die belofte is nooit gedaan. Of okay. het echt waar is weten we niets, maar dat zeggen ze. En wat zei meneer Uttinger eigenlijk nog meer toen iedereen over hem heen? Gevallen was. Nou ja, daar moest hij even van bij komen en dan kun je twee dingen doen. Dan kan je zeggen: ik heb de kritiek hier in het parlement gehoord en ik uh, maak me daar uh, zorgen over. Of je kunt bijvoorbeeld zeggen, uh, doen jullie is even niet zo onaardig tegen meneer Selmeijer. Het is een hele geschikte kandidaat. En hij deed het tweede. Hij ging absoluut niet op de knieën. Hij was niet bereid om het Europees parlement eigenlijk tegemoet te komen. Hij zei, jullie moeten iets meer respect tonen voor deze geweldige kandidaat. Hij wordt uh, nu de afgelopen weken Europees parlement en in de, in de Brusselse wandelgangen wel eens het monster van Berlaymont genoemd. Nou, volgens Oettinger zei die vanavond... een monster is hij in ieder geval niet. We sollten über Herrn auch kein hier Hans Selma ook geen Zerrbild opbouwen. Hij is weder partijman, Noch is hij een monster... nog is hij ongeveer. Daarom is mijn Bitte. geven ze hem in de Aufgabenausführung in de volgende maanden... met uw strengen blik een chance. Ja, goed, dat gaat over het karakter van Selmayr. Ik geloof niet dat dat het punt ja. van discussie was vanavond. Um, er komt nu dus een onderzoek. Hoe lang gaat dat duren en hoe loopt het af, Arjan? Ja, de, de, de, hoe lang het gaat duren weet ik vrij precies. Dat is namelijk tot in april. In april, uh, over ruim een maand, heeft het Europees uh, parlement hier in Straatsburg... weer een sessie en dan moet dat onderzoek klaar zijn. En dan willen ze daar een besluit over nemen... Ja, hoe dat afloopt is de vraag. Uh, iedereen is er hier wel van overtuigd dat als dit rond een ambtenaar zou gebeuren... in bijvoorbeeld Nederland, dat zo'n ambtenaar al lang weg zou zijn geweest. Maar in Europa kennen we dit eigenlijk niet. Is er geen cultuur van ambtenaren die bereid zijn uh, om te vertrekken als het nodig is? Laat de politici mensen ook niet zo snel vallen... omdat ze er ook simpelweg vaak mee wegkomen? Dus, ja, er worden hier flinke weddenschappen ingezet in Brussel. Gaat Zijlmeijer en wanneer gaat hij dan? Ik denk dat het een beetje 50-50 is nog op dit moment. En wat zou, waar zou jij je geld op zetten? Nou, ik kan in alle eerlijkheid niet geloven... dat ze uiteindelijk de functie van Selmeijer, van de mens Selmeijer... belangrijker gaan maken dan het imago van de hele Europese Unie. Dat dreigt nu wel een beetje te gebeuren. Dus het lijkt mij logisch als Martin Selmayr op een gegeven moment uh, pro-Europees... als die echt wel is en goed als hmm. die ook wel is, uiteindelijk zegt... nou, als ze over mijn benoeming zo'n enorme schaduw ligt... als het echt op vriendjespolitiek lijkt... ja, dan is het misschien verstandiger om weg te gaan. Maar in de Europese Unie weet je het nooit. Misschien blijft hij wel zo lang mogelijk aan dat hmm. plus plakken. Ik ga niet met je wedden. Dankjewel, je wel, De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan...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 Allemaal lokaal. Hier kom ik weg. Ja, in onze serie over de gemeenteraadsverkiezingen... stuurt het oog speciale verslaggevers naar politieke bijeenkomsten... in hun gemeente. En vanavond gaan we naar Waddingsveen, naar Cultuurhuis De Kroon. En daar is onze, normaal gesproken Haagse verslaggever Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Dag, Chris. Goedenavond. Dat theater, heb ik me laten vertellen... is een, een beetje zo'n klassieke bonbonnière, hè? Met een heel klein, heel gezellig theaterzaaltje, ja, ja, ja zeker. Oké, okay. en uh, jij had daar een speciale rol, want uh, je bent voor ons verslaggever... maar uh, je had een andere rol vanavond, toch? Ik had een andere rol. Dit was een uh, lijsttrekkersdebat... in dat uh, heel gezellige theatertje... met uh, de zes lijsttrekkers van de partijen die meedoen in, de, in uh, Waddingsveen. Dat is een combinatie van de SGP en de ChristenUnie. Die heet de protestantse combinatie Waddingsveen. Ja, ja. Dat is de ene, D66, VVD, CDA, uh, PvdA, GroenLinks, combi. En een lokale partij die uh, WEWA heet, Weerbaar Waddingsveen... Mm. En dat debat was georganiseerd door de correspondent... van het Algemeen Dagblad hier in het dorp. En die had mij gevraagd om dat te leiden. En uh, nou, dat is ontzettend leuk, Chris. Dus uh, ja? ik heb dat heel veel plezier. Ja, dat is echt de enige. Was, dus uh, was het een levendige gedachtenwisseling? Het was een zeer levende gedachte. Ik moet mezelf dan een beetje recenseren, dus dat, dat ja. laten we maar niet doen. Maar er werd ook gelachen en ja. na afloop heb ik een bos bloemen gekregen. Dus laten we daar dan maar, hè, laat, laat dan maar spreken voor de uh, levendigheid van het debat. Oké, okay. nou heb ik hem even uh, research gedaan natuurlijk. En op de site van de protestantse combinatie Waddingsveen lees ik... Wilma Borgman woont in Waddingsveen... en is dus goed op de hoogte van de plaatselijke politieke situatie. Um, wat is het belangrijkste thema in Waddingsveen? Ja, nou, Waringsveen is een, uh, een dorp met een, een beetje een identiteitskwestie... zou je kunnen zeggen, want het ligt centraal in het uh, Groene Hart. Nou ja. uh, met met, met goede verbindingen naar alle grote steden, dus veel forensen. Maar wel op de Bijbelbelt. Er wonen nu 27.000 mensen, 12 kerkgenootschappen. En uh, dat is altijd heel goed merkbaar geweest. Uh, we geen we uh, winkel open op zondag, geen uh -huh. kermis op zondag. Dus um, het is altijd heel traditioneel geweest, maar dat is aan het veranderen. En dus is bijvoorbeeld die zondagsopenstelling echt een onderwerp onderwerp nou nou Verhit is daar echt een understatement. Uh, die protestante combinatie... die heeft er vorige keer een breekpunt van gemaakt. In 2012 geen college... als die winkels open zouden gaan. Aha. Maar het CDA, hun oude strijdmakker... die is nu van mening veranderd. En ja. uh, nu staan ze alleen. En nu is het ineens geen breekpunt meer. En, en heeft de VVD de ruimte uh, uh, genomen... om daar juist weer wel een breekpunt van te maken. Maar dan de andere kant op. Dus dat is een heikel onderwerp. En het gaat hier ook over de bestuurscultuur bijvoorbeeld. Hoe betrek je mensen bij de politiek. Het gaat over wonen, zoals in heel veel gemeente denk ik. Ja. Ja, want dat is hier echt een groot probleem. Er zijn wel veel nieuwbouwwijken, maar uh, um, de vraag is natuurlijk of die woningen die daar gebouwd worden altijd echt terechtkomen bij de mensen die de meeste uh, een woning nodig hebben verkeer en vervoer, dat soort kwesties... De, ik denk dat dat in veel gemeenten niet anders is... maar waar, mm. waar ik, waar ik wel anders in is... is dat uh, de veranderende zorgtaken... Hè, die, die nieuwe taken die voor gemeenten yeah. uh, zijn gekomen... een paar jaar geleden... die leiden hier eigenlijk niet tot heel grote problemen. Want financieel doet de gemeente het heel goed. Uh, de lasten zijn omlaag gegaan. Uh -huh. En de gemeentelijke begroting is uh, keurig op orde. Dus het gaat echt over die andere dingen. Het gaat niet zozeer over geld. Nee. Uh, en nou lees je de, de afgelopen tijd... met name nu in de aanloop naar de verkiezingen... veel over de versplintering in de politiek. Hè. We, we, de hebben gemeenteraden met uh, uh, 26 zetels... waar uh, 25 partijen zijn, zou ik maar zeggen. Oh, hoe, hoe, hier. hoe, hoe hier. is hier. Nee? Okay. nee? Nee, nee, nee. <laughs> dat zijn er zes en dat blijven er ook zes. Hmm. Uh, want die veranderingen waar ik het net over had... die zie je wel een beetje terug. Maar niet in nieuwe partijen. Misschien in zetelverhoudingen dat het daar wel verandert. Want die protestante combinatie die was jarenlang dominant. Is dat nog steeds wel een beetje. Maar D66 heeft de vorige keer erg gewonnen. Dus het verschuift... Wat. Links is hier uh, klein, twee zetels. Misschien hopen ze daar op wat uh, juiste klaver effecten. Dus, maar van, van splintering is hier net niet echt sprake. De laatste nieuwkomer, dat is die lokale partij waar ik het net over had. Weerbaar, Weerbaar Waddingsveen. Ja. ja, Weerbaar Waddingsveen. Uh -huh. Maar die, die zitten sinds 2002 alweer in de raad. Die hebben een beetje meegelift op de Fortuinerenvolte toe. Uh -huh. um, is het ook dus, zo'n soort nee, partij? Nou nee, het is eigenlijk meer een partij die vooral uh, lokale standpunten heeft en, hmm. en niet heel erg radicaal uh, fortuinachtig, nee. Hmm. Nou, nou hoor je ook wel eens dat het moeilijk is om goede mensen te krijgen voor de gemeenteraad. Uh, hoe, hoe ziet de raad er daaruit? Is het, is het, is het, uh, is het uh, allemaal grijze kapsels of zitten er ook jongeren in? Is het multicultureel? Ik denk dat ze meeluisteren, Chris, dus ik durf het niet te zeggen. Maar, Jawel, speak uh, your heart out. Het, ja, het zijn 21 <laughs> raadsleden en het, meer mannen dan vrouwen, meer grijs dan donker, uh, uh, uh, vaak uh, wat ouder uh, dan jonger. Dus, uh, hoewel de jongste lijsttrek is wel 26 van die lokale partij, maar niet heel divers, overwegend van Nederlandse herkomst. Dat is een beetje het beeld. Nou, en betekent dat dan ook dat de, de politiek niet zo heel erg leeft, de gemeentepolitiek in Waddingsveen? Hoe, hoe, hoe, hoe was, het, was het vol eigenlijk vanavond? Ja, het was wel vol, maar dat kan ook aan de omvang van de zaal want het is niet een hele grote zaal. Okay. <laughs> dus er zat denk ik honderd man in de zaal. Ook wel niet allemaal even politiek aangehakt. Dus er zaten ook wel gewone Waddingsvenus. Dat vind ik dan wel weer heel erg fijn. Maar als je de betrokkenheid bij de politiek moet afmeten aan het opkomstpercentage... <laughs> dan is hier nog wel een wereld te winnen. Want de opkomst was de vorige, vorige keer in 2012 57 procent. Dus dat is niet heel erg hoog. Oké, okay, maar gewone Waddingsvenus, die pik je er kennelijk zo uit. Zij kende wel veel, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Um, oké, okay, nou, de, doe, maar, doe maar de voorspelling. Uh, protestantse, protestantse combinatie, Waddingsveen nu de grootste met zes zetels. Ja. Blijft dat ja. zo? Ja, het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 is nu twee zetels. D66, mm -hmm. uh, D66 de, ja, is, ja. is de tweede. Maar de vorige keer was dat heel spannend, in 2012. Want toen hadden uh, twee lijstcombinaties precies evenveel stemmen. Ze hebben nog herteld of dat inderdaad wel klopte. Maar dat klopte echt precies evenveel. Hmm. Toen hebben ze gelood om de restzetel. En die is toen naar D66 gegaan. Oh ja. Dus um, dat was heel spannend. Um, ik denk eigenlijk wel dat die protestante combinatie deze keer nog de grootste blijft. Maar de grote vraag is wel hoe lang dat nog, uh, nog, uh, nog duurt. Oké. Okay. Spannend, in Inwallingsveen. Dankjewel, Zeker. Wilma Borgman. for me to try to explain. I'm feeling that my pride is the one to blame. 'Cause yeah. I know I don't understand just how your love can do it no one I'm <laughs> just...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 Eva Korman, goedeavond. goedenavond. avond. Chris. Zou je dit nummer even willen afkondigen? Dat was Crazy in Love van Beyoncé en Jay-Z. Ja, oké. Okay. En uh, dat kwam goed uit, want de geruchten gingen al eventjes. Eh, vanmiddag kwam de bevestiging. Eh, supersterren en partners Beyoncé en Jay-Z gaan weer samen toeren. En ze komen naar Nederland. Een concert in de Amsterdamse Arena op 19 juni. En dat is reden om in dit powerkoppel te duiken. Dat doe ik met rapper Akwasi hier in de studio... en enigszins op afstand. U hoorde haar 3FM-DJ, DJ Eva uh, Koreman. Is dat voor jou groot nieuws, Eva? Ga je erheen? Ja, ik wil er wel heel erg graag heen... maar om meteen met de deur uh, in huis te vallen. Ik heb wel uh, al vernomen dat het ontzettend duur is. Oh, hoe duur? 150 euro heb ik begrepen. 150 euro, oké. Okay. Leg, hmm. leg jij dat ervoor neer, Aquasi? Nou, hoe vaak zie je Jay-Z en Beyoncé in de Amsterdam Arena? Dat uh, weet ik niet. Uh, maar... Voor mij is het wel waard, hoor. Ja, want uh, het is heel zeldzaam dat ze in uh, Nederland optreden. Volgens mij samen, samen. Alle, ja, voor, doen ze sowieso niet echt te samen toeren. Volgens mij is het de tweede keer. En die ene keer dat ze in Europa toeren, waren ze alleen in Parijs. Ja. En die kaarten waren ook zo weg. Ja. Dus ik zal nu wel echt uh, je kans grijpen. Nou, tenminste, dat, dat, denk, ik, ik, dat denk ik wel te doen. Okay, ja, je hebt ook gewoon gelijk, Barbara <laughs> Kwaas. Dat is ook gewoon zo. moet je ook gewoon doen. Ja. Sparen, Eva. We hebben ja, even, precies. We hebben even hun grootste hits op een rijtje gezien. Ja. Thank you, yeah. thank you, thank you. Far too. Who won the world? Girl, who the world? Girl, I got 99 problems, but a bitch ain't one. Ja, een hele kleine greep uit twee grote oeuvres. Um, Aquasi, jij volgt Jay-Z al, al heel erg lang. Is, is hij, uh, laat maar zeggen, misschien ook een beetje voor jou... een begin geweest van jouw carrière? Hoe belangrijk is hij voor je? Hij is wel een van mijn voorbeelden, dat durf ik wel te zeggen... Um... Ik heb heel veel naar Jay-Z geluisterd in mijn jeugd. Ik heb hem live kunnen zien. Uh, volgens mij was dat in de HMH. Uh, voor, ja, Jay Ik ken zijn albums. Ik heb zijn rap lyrics kunnen analyseren ooit. Hmm. Ik heb hem nagedaan een paar keer. Ja, zeker. Jay-Z is... Jay -Z. Als Jay-Z niet in mijn leven zou zijn... zou ik een hele andere rapper geweest zijn, Ja, denk ik. want, ja. want uh, uh, waar zit Jay-Z's invloed in jouw muziek dan nu? In het brengen van hoop. In het laten zien dat je met heel weinig toch heel veel kan doen. In uh, die simpelheid. Jay-Z heeft, Jay heeft de kracht om uh, zonder pen en papier te schrijven. Die verzint een aantal dingen in zijn hoofd en die schrijft ze dan over. En die doet het met zo'n gemak. Het lijkt alsof hij... Hij maakt het rapper makkelijk, terwijl het rapper ontzettend moeilijk kan zijn. Maar hij zorgt ervoor dat, hij, dat je die gelaagdheid, na gelaagdheid, na gelaagdheid krijgt. Zijn ja. nummers, zijn, zijn, zijn teksten, zijn het boeken. Ik smul daarvan. Okay. En heeft hij ook de kracht om in zijn eentje de Arena vol te krijgen? Of is het heel slim dat hij nu Beyoncé meeneemt of zij hem? Dat is een goede vraag. Ik denk persoonlijk wel als Jay -Z, hardcore Jay-Z-fan. In ja. Amerika zou dat sneller kunnen, want als je Madison Square Garden kan uitverkopen... in je eentje een aantal ja. keren, wat is de Arena dan? Ja. Um, maar ik denk dat dit ook al een goede manier is. Dit is natuurlijk binnen tien minuten uitverkocht straks. Ja. En Eva, ja. Um, ja. Ja, het is dus niet de eerste keer dat ze samen op een podium staan. Uh, um, in hoeverre vullen ze elkaar muzikaal aan? Want het zijn toch wel ook twee heel verschillende muziekstijlen weer... Ik denk dat we dan moeten gaan spreken over het uh, cliché 1 plus 1 is 3. Het zijn natuurlijk natuurkrachten, <laughs> maar oermuzikanten uh, op zichzelf, uh, allebei. Ook de meesterwerken, de laatste meesterwerken die ze hebben afgeleverd... dat is waanzinnig, zowel Lemonade van uh, Beyoncé als uh, uh, 444 van uh, Jay-Z. Die overigens uh, geen commercieel uh, succes was. Ben ik wel benieuwd eigenlijk naar uh, Akwas, Hoe kijk jij ernaar? Want het is zo, zo maatschappelijk en... Uh, Persoonlijk werk van ja. Jay-Z. Mm. Maar het is bijna het best bewaarde geheim van de muziekindustrie. Precies, Jay-Z is gewoon een, op een soort van winning streak bezig. Want die scoort met zijn albums nummer 1 na nummer 1 na nummer 1. volgens mij was dit de 14e nummer 1 hit voor hem. Nummer 1 album voor hem. En hij oh, in Amerika niet... wel. Want in, in Nederland wel. heeft het echt uh, heeft het, uh, niks gedaan. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat Amer jay -Z, zijn publiek zit natuurlijk ook wat meer in Amerika. Uh, maar ik denk dat het voor Jay-Z. Wel, belangrijk is om... Uh, Jay-Z heeft gewoon heel goed gekeken naar waar zijn doelgroep is. En die bedient hij dan. En dat was het belangrijkste voor hem. Hij gaat niet mee met een Migos. Hij gaat niet mee met een Drake of... De artiesten binnen de hip-hop die het nu super goed doen, nee, hij kijkt gewoon van wat wil mijn doelgroep, die bedien ik ja. en hoe doet hij dat? Want ik, ik zag vanavond een interview met hem, de hoofdredacteur van de New York Times, die hem interviewde, en het belangrijkste thema daarin was eigenlijk uh, ja, zijn, zijn uh, strijd tegen racisme of zich uitspreken over racisme en over wat het betekent om zwart te zijn in Amerika en hoe je je daartoe moet, moet verhouden. Um, is dat wat hij doet om zijn doelgroep te bedienen? Eigenlijk uh, beantwoord je je vraag nu zelf al. Dat doet, hij zeker. dat doet hij zeker. Ja, maar doet hij dat om zijn doelgroep te bedienen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nee, ik, hij heeft nu al zoveel. Hij maakt zich helemaal niet druk. Volgens mij heeft hij nog een paar jaar nodig of hij is miljardair. Hij maakt zich totaal niet druk. Hij weet waar hij vandaan komt. Van een, hij is ooit begonnen in Brooklyn als drugdealer, dealer. Mm -hmm. drug dealer. En, uh, wat hij nu doet, ik, ik, ik moet heel erg denken aan het nummer Black Excellence. dus op een, uh, een samenwerkingsalbum met Kanye West. Daar heeft hij het over het feit dat uh, zwarte mannen en vrouwen... ooit koningen en koninginnen waren en dat die ontroond zijn. Dat je nu echt, uh, des te hoger die gaat... Des te, des, te, des te witter het eigenlijk omheen wordt en dat nou. opera... Een van de weinigen is die ook net zo rijk is als hem, of rijker dan hem is ja. en donker is. En dus hij heeft een hele lange weg afgelegd. hè? Want absoluut. Hij, komt, hij komt uit, uit, uit Brooklyn. Uh, hij heeft cocaïne staan dealen als jongetje op straat. Klopt. Ja. Klopt. En volgens mij wordt hij. Volgens mij is hij al 50 of hij wordt 50. Ik weet dat niet dan met mijn hoofd 47 is hij. 47, 47. oké. Okay. Okay. Ja. Okay. Maar hij zit al zo lang in de game. Ja. Hij is gewoon een legende. Ik, uh, wat, wat, wat voor heel veel luisteraars waarschijnlijk de Beatles is... is Jay-Z voor mij. Ja, en uh, hoe zit dat met Beyoncé, uh, Eva? Uh, zij, uh, haar engagement uh, is ook heel duidelijk, zeker de laatste jaren. Uh, ook tegen racisme, dat optreden tijdens de Super Bowl, met, met die, die, die, die, dat prachtige dansgezelschap van zwarte vrouwen, uh, haar feministische uh, uh, uh, teksten de afgelopen jaren. Uh, hoe belangrijk is, is zij voor vrouwen? En, is dat ook zoeken naar een doelgroep, of is dat ook oprecht? Ik denk dat dat oprecht is, want ik denk ook dat zij uh, wakker is gemaakt... door haar uh, iets wakkerdere zus Solange, die, hm. daar, um, <laughs> al, ja, die is daar al wat langer mee bezig Ja, waar, en, waar ze vroeger uh, Destiny's Child mee vormde, hè? Ja, zeker. Ja. Um, uh, of tenminste, wat langer mee bezig, dat zeg ik niet goed. Die is uh, altijd wat uitgesprokener geweest. Mm -hmm. En um, uh, Beyoncé heeft uh, uh, eerder een zo breed mogelijk uh, publiek aangesproken. Uh, je ziet dat ook in hoe ze... Um, bijvoorbeeld nog met Crazy in Your Love ook haar haar uh, stijlde... en um, uh, zich ook eigenlijk uh, uh, witter maakte. En uh, inmiddels... Um, heeft ze uh, wel echt uh, duidelijk omarmd waar ze vandaan komt? Oh, dat deed ze misschien al, maar uh, na het grote publiek. En is uh, ja, ja, in het Engels zegt dan unapologetic. Maar ik denk, ja. dit is niet oh, echt ja. een mooi woord. Ja, zegt nee, al, al ze wolf draait, wolf in het Ze draait er niet meer omheen, zullen we maar zeggen. Nee, Zoiets. precies. Ja. Ze, is ze is wakker geworden. Ja, woke, inderdaad, de kwast, wat jij zegt. Ja. ja. Um, op op hun beide uh, recentere albums hebben ze natuurlijk hun eigen huwelijksproblemen uh, uh, bezongen. Laten we heel even luisteren wat Jay Z daar zelf eerder dit jaar over zei. Well, it's my soul, man. It's the person I love, you know. For us, we chose to fight for our love, for our family, to give our kids a different outcome. You see, see, uh, you know, to break that that cycle. Um, for black men and women. To see a different outcome. Like you were saying. It's not this celebrity We were never a celebrity couple. We were a couple who just happened to be celebrities. Ja, JC vertelt dus over hoe hij gevochten heeft voor zijn huwelijk. Na problemen met vreemdgaan. En waar zij eerder al over had gezongen. Hoe belangrijk is het dat een zwarte man zich daarover uitspreekt in Amerika, waar veel kinderen zonder vader opgroeien in de zwarte gemeenschap? Ik denk dat die eerlijkheid Jay-Z wel siert. Het is best wel lastig. Uh, dit is allemaal voortgekomen uit het ene incident in de lift. Dat je Jay-Z ziet en dat, uh, dat Beyoncé's zusje Solange op Jay-Z inslaat. Mm. En uh, Het was een tijd stil. Hij had het ook stil kunnen houden. Maar het, is, het, heeft, hem nog meer, het heeft hem nog sympathieker gemaakt. Want hij komt ervoor uit. Hij, hij, hij toont een kwetsbare Jay-Z. Mm. Een kwetsbare Sean en we mogen heel eventjes binnenkijken... maar er is nog steeds een dunne lijn tussen persoonlijk zijn en privé... Hmm. En ik vind en, dat... Uh, ja? ja, even ja, ja, ik ben, het slot Ja, hoor. ik ben benieuwd, ja. um, uh, uh, qua hoe jij dat ziet. Want ze zijn natuurlijk altijd heel erg uh, privé geweest. Dus ze ja. wilden nooit veel uh, loslaten over hun privéleven. Uh, uh, totdat dit gebeurde en het kwam per ongeluk naar buiten. Denk je niet dat ze dit nu, nu maar gewoon dachten van... weet je wat, dan gaan we er artistiek gewoon volledig in... en dan gaan we het commercieel ook gewoon volledig uitpersen? Ik denk wel dat ze goed. zo slim zijn, hoor. Ja? Ik denk zeker dat ze zo slim zijn om dat zo in te zetten. Het is dan ook wel een, beetje een stukje marketing, denk ik. Ja, want ze zijn hele goede zaken, mensen ja. allebei. Ja, zeker. Ja. Okay. Ik dank jullie allebei uh, zeer. Aquazi en Eva. Nou, ben ik even je naam kwijt. Eva Koreman. Um, Dankjewel, Chris. Ja. Bye, Eva. Doe ik en, keer, quasi. Dit Dankjewel. was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. En een laatste glas in steen.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 Lees op eenbeterewet.nl de vijf punten waarom je tegen moet stemmen. Nederland verdient een betere wet. NTO Radio 1